Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het aantal doden van de aardbeving in Turkije staat nu op meer dan 7200. Hulptroepen vanuit de hele wereld vliegen naar het land toe om gewonden onder het puin te halen. Maar sommige plekken zijn slecht bereikbaar, ziet mijn collega Miral, die in het rampgebied is. Hier in Adana um, is uh, de hulpverlening heel goed op gang gekomen. Je ziet ook... Dat er ontzettend veel uh, hulpverleners aan het werk zijn. Maar Adana is een punt ook waar veel hulpteams op binnenvliegen. Uh, redelijk makkelijk te bereiken plek. Uh, er zijn plekken richting Hatay en Marash uh, waar het een stuk minder makkelijk uh, begaanbaar is. Premier Rutte heeft met de Turkse president Erdogan gebeld. Hij heeft gezegd dat Nederland klaar staat om meer hulp te regelen. Nederland stuurt 100 oude tanks naar Oekraïne. Volgens minister Ollongren heeft het land die hard nodig. omdat er nieuwe offensieven vanuit Rusland worden verwacht. Het gaat om Leopard 1 tanks. Die staan hier maar te verstoffen. omdat we inmiddels modernere modellen gebruiken. Maar het zijn eigenlijk nog prima dingen, zegt de minister. Het is een, uh, ja, echt een, een geteste, geteste tank. Uh, en omdat ze ook helemaal uh, worden, worden opgeknapt, worden gereviseerd. gevechtsklaar worden gemaakt. is hij zeker uh, nuttig voor de Oekraïners. Uh, en ook beter dan het uh, aantal Russische tanks waar de Russen nu mee vechten. Het duurt nog wel een paar maanden voordat het Oekraïense leger ze ook in gebruik kan nemen. Het terugsturen van asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven, lukt nog vaak niet, blijkt uit nieuw onderzoek. Van de ruim 12.500 migranten die ons land vorig jaar moesten verlaten, vertrok maar een derde echt naar het land van herkomst. Vanochtend bijna een derde van de mensen is niet helemaal duidelijk waar ze naartoe zijn gegaan. En de rest is nog in Nederland. Het festival Best Kept Secrets heeft een hele nieuwe lading voor de komende editie gedropt. Naar heel Varenbeek kwamen onder andere Goldband, Oscar and The Wolf, Afex Twin, Personal Trainer en deze chemische broertjes. De Chemical Brothers komen dus ook en de voorverkoop start vrijdag. Het weer, het gaat weer vriezen. In het oosten kan het min 7 worden. Morgen net zo'n dagje als vandaag, dan volop zon en een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengrond van de AWB. Metervilles worden nu snel korter of lossen op. Uitzondering in Noord-Holland is nog de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Schippelen en Roerdevaart Daar heb je 10 minuten op onthouden en het rijdt daar ook langzaam over 10 kilometer. De A9, Diemen richting Alkmaar, tussen Amstelveen en knoop het Dorp. Daar staat een auto met pech, de linkerrijstrook is dicht en het betekent 10 minuten vertraging. En tot slot de A10, knoop het Komplein, richting knoop het Amstel, tussen Osdorp en Amsterdam buiten 10 minuten vertraging en een file van 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 Monster, oh, do you like your rags in the morning? I like mine with a kiss.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 ZANG de Yo are muy lejos, very lejos very ti. much, Besame, mucho. Como si fuera much, noche, la última vez.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 Prachtig stuk. Quiet. Bye.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 How swell thou witty! How sweet thy brand boots kiss me, pretty. Would hold my hand, both thy eyes are cute to what they do to me. Hear me how do I choose the sweet lullaby blues thee. I feel so rich in a hut, For two two rooms and a kitchen. I'm sure would do, give me just plot of not a lot of land. And how swell thou witty! My friend.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 Happy feet G life is sweet, yes you can bet you're gonna get Yes you can bet your happy feet'll get you About your happy you... Ja, hier hoorden we de gitaar en de piano nog... Uh, als onderdelen van het quintet. Klaas Fopma, het kwartet. Het kwartet, Klaas Fopma. Van kwartet naar quintet. En, en dan heb ik het over... Uh,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 boy do something Saki Todri, Jenny Diver Polly Pitcher So dream. Just...